Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Na veel leren uitstel en lang praten is gisteravond in Brussel dan toch een akkoord bereikt dat Groot-Brittannië binnen de EU moet houden. Afgesproken is dat de Britten op sommige punten een uitzonderingspositie krijgen. Premier Rutte noemt het akkoord goed nieuws voor alle 28 lidstaten. Hij zegt dat de meeste afspraken niet alleen voor de Britten gelden, maar ook voor alle andere landen. Zo kan ook Nederland straks de kinderbijslag voor buitenlandse werknemers verlagen... als hun kinderen nog in het buitenland wonen. Ook de Britse premier Cameron is tevreden... en gaat campagne voeren om in de EU te blijven. Plastic draagtasjes zijn op hun retour. Steeds meer mensen nemen een eigen draagtas mee. Dat zeggen winkeliers tegen de NOS. Sinds 1 januari mogen ze geen gratis plastic tasjes meer meegeven aan hun klanten. Steeds meer winkels geven daarom papieren tassen gratis weg maar die zijn veel vervuilender dan plastic, zegt Milieu Centraal. Voor een papieren tas is veel meer materiaal nodig... om dezelfde draagkracht te krijgen. nou gaat een papieren tas minder lang mee. De Italiaanse schrijver Umberto Eco is overleden. Hij brak in 1980 door met De Naam van de Roos... een complexe historische misdaadroman... die speelt in een klooster in de 14e eeuw. Het boek werd in 1986 verfilmd... met hoofdrollen voor Sean Connery en Christian Slater. Andere bekende titels van Eco zijn De Slinger van Foucault en De Begraafplaats van Praag. Umberto Eco was 84 jaar. Bewoners van het migrantenkamp bij Calais hebben tot dinsdagavond de tijd gekregen om hun spullen te pakken en te vertrekken. Daarna wordt het kamp ontruimd en afgebroken. Het kamp wordt ook wel de jungle van Calais genoemd vanwege de beroerde omstandigheden. Duizenden migranten wachten er op een kans om illegaal mee te liften in een vrachtwagen of trein naar Engeland. De Franse autoriteiten willen de bewoners onderbrengen in fatsoenlijke opvang, verder van de haven. Het weer, vanochtend is het even droog, maar vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Het wordt vandaag 9 tot 11 graden. Ook morgen regen en veel wind, en vooral aan de kust wordt het dan een onstuimige dag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft, bij ZFM. Ik herinner me wachten voor de schoolbus. Jenny Clayton was mijn eerste crush. Zendgeluid, denk je, hè? Pardon. Kid Rock. Hij was zijn laatste zin in ons. En First Kiss. Ja, ja, nou goed, als ik over Kid Rock nadenk... dat is de man, zeg maar, van Pamela Anderson. Ja, ik nou, niet echt een romantisch idee van... Oh, vertel eens, hoe ging het met je eerste seizoen? Nee, nee, nee, we hebben nog een heel ander idee... als we over deze... Eh, uh, Kid nadenken, zicht op een. OOOOOMAN! Oh, ja, uh, hou even je broek aan. Als je het uh, namelijk uh, omdraait, dan uh, krijg ik wat voor mijn oren. Ja, hij heeft natuurlijk een heel groot geval van hem. Goed, uh, goed, het is de tweede gedeelte van dit radioprogramma. Even naar uur. 20 februari, dames en heren. En wat gebeurde er dan op 20 februari? Wij doen een kleine greep daaruit. Ja. Uit het geschiedenisboekje. Feministisch nieuwtje. De Noorse onderzoekster Caroline Mikkelsen, ja. denk ik, betreedt als eerste vrouw het Zuidpoolgebied. Ja, dat is. In ze 1935. Hè? Waarom is dat nou weer feminisme? Ja, dat nee, nee. Ik zeg dat als vrouw vind ik het leuk als vrouwen wat bereiken. Ja. Het mannen plafond. bereiken niet. Nee, leuk weer. Niet het, gl het ja. glazen plafond, maar het plafond okay. heeft, heeft ze bereikt. Dat Gof. deed ze wel samen met haar man, hè? Dat ah. deed ze samen met haar man. In opdracht van uh, Christiane Nogbat. En uh, uiteindelijk is ze zelf er ook op uitgetrokken. Dus dat, ze, dat ze samen gezellig. Kom, we gaan even kijken. Voor deze ijsberg gerekt. Nee, nee, nee, nee, nee. Ze is zelf ook ondernemend geweest. Maar dat deed ze wel samen met haar man. Dus, ja, ze dat... gingen onderzoeken de walvispopulatie al daar. Kijk, dat horen wij graag: onderzoek naar de natuur. Ja, en in 1962 wordt de Mercury MA6 uh, gelanceerd. Met aan boord John Glenn. Die was uh, de derde man uh, in de. Man, hè? Man. Ja? In de Amerikaan in de, in de ruimte. Ja. En uh, wel de eerste Amerikaanse man uh, die in een baan rond de aarde ging. Moet het man er nou welke bij? Ja, dat, dat man. moet erbij. Ja? Ja, ja. Want dat is het, uh... Bij Mar hebben we ook goed dingen, goede dingen gedaan hoor. Ja. Echt waar. Het is niet alleen speciaal als de vrouw is. Nee, het zijn wel een beetje onzin dingen om zo'n ijsbaan op te lopen... of de ruimte in te gaan, nou, heeft het nut. <laughs> maar goed, uh, John is trouwens, echt, die leeft nog steeds, geloof ik, hè? Ja, hij leeft nog steeds. En hij zit ook nog wel een beetje in de politiek. Mannen heeft echt uh, een goed stelde hersenen, een Hij heeft alles in het pakket, heeft hij zitten. Nou, uh, misschien ik... zou hij eens iets, nou, misschien bijvoorbeeld Donald Trump kunnen vervangen... Zo. Ja, dat zou kunnen. Hoe oud is hij eigenlijk? Hij is van 21. Oeh, nee, dat gaat hem niet meer worden. Nee, nee. Daar hij gaat... wordt over uh, vier jaar wordt hij 100. Yes. Bizar. hij wordt Dit jaar wordt hij gewoon 95. Nee, wordt hij over vijf jaar 100. Ja, ja nou goed. Uh, verder in 2004, Albert Heijnen had een deel van haar Salmanelle vrije kip terug... omdat volgens de tekst van het Algemeen Dagblad toch salmonellen in blijkt te zitten... Oh, ja, Albert Heijn. Is dat ook uh, Zeg maar die grote die ook van die kuiketjes uh, ja. geeft, meegeeft? En die kan je zelf thuis uitbroeden. Ja, en, Heel daar, makkelijk. en, en daarom blijkt dan ook inderdaad dat uh, in 2004... dat dierenartsen hebben vastgesteld dat het H5N1-virus, weet je wel... Ja? dat de vogelgriep veroorzaakt. Verantwoordelijk is voor de dood van minimaal twee katten. Maar het virus, het virus lijkt dus ook overgeslagen op deze soort. En er is ook vogelpest aangetroffen in hetzelfde jaar in Canada, in brits Columbia. Dus uh, ja, het uh, blijft allemaal een beetje spannend. In 2010, jawel, uh, viel het kabinet balken en dun. Uh, en dat was toen over, uh, Mathie, over, over het uh, zaakje Oeresgan. Daar kon het niet overeen worden. En vooral PvdA was er ja, ook wel Maar welke keer viel het? Want het is vier keer gevallen. Dus... Ja goed, dit was de laatste keer, 2010. Maar het mooie was, op ja? dezelfde dag, in ja. 2010 won gelukkig Mark Tuiter goud op de 1500 meter... tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver. Kijk. Waardoor we toch een beetje hadden van... nou ja, dit is dit is toch een klein grauw randje aan de dag? Dat is zeker waar. Ja? Nee, we hebben nog Ik denk dat het zo de fiarna geworden nee, ik wil nog één ding noemen en dat is de nachtclub brand in oh, ja. de station ja. in uh, Amerika was dat. Daar trad een, uh, een band op en die had, op het podium hadden ze zeg maar, drie fonteinen van vuur gemaakt. En die uh, gingen op een gegeven moment uh, uh, branden. En de middelste die was te veel omhoog uh, ge uh, ge gewezen, ge gericht. gericht. En uiteindelijk ging uh, de geluidsinstallatie in de brand en binnen een minuut van de tijd stond het hele plafond in de brand... en daar is ook een live filmpje van te zien op YouTube. Dat is echt heftig om dat te zien. Dan zie je ook dat brand zo snel om zich heen grijpt. Dat is echt een bizar voor woorden. De man die daar in het publiek staat, die filmt dat ze aan op te treden... Ja. klinkt niet onwaar. trouwens. dat was een lokale televisieploeg, hè? Ja. Ik. En uh, dus uiteindelijk uh, loopt die man zeg maar, achteruit, die camera nog steeds draaiend, loopt hij naar buiten en dan zie je echt binnen een minuut, het plafond staat hier brand, binnen twee minuten komt er rook uit het gebouw, binnen vijf minuten staat dat hele gebouw in een lichte la in. Dan lees je het en dan denk je van... Laat wow, valt wel mee, weet je wel, binnen vijf minuten. Is een beetje, echt binnen vijf minuten is het pand gewoon echt in brand. En dan filmt hij ook dat mensen gewoon vastzitten, omdat ze elkaar vastdrukken bij de nooduitgang. Het is echt luguber om dat te zien. Ja. Maar wel om dat weer te, te realiseren: van, kijk in godsnaam uit met brand. Ja, nee nou ja, scherp. Dit is gewoon een stomme fout, hè? Echt een stomme fout. 462 slachtoffers, hè? 100 dood. 100 dood, ja. Nog 360 behoorlijke. Dit is net zo ergens toen in uh, Volendam, hè? In het ja. Hemeltje of zo heette het ja, daar. echt. Dan sta je in zo'n zo in, in, in zo, in zo knullig clubje. dat je, nou, wat kan hier fout gaan? Nou, je ziet het. Ja, echt. Dus altijd checken, waar kan ik hier uit? En een beetje bij de deur blijven. En Een beetje bij de bleur. Heel slim. Goed, straks de verjaardag. En nu eerst de last channel puppet. Wat is die leuke? De nieuwe single, Bad Habits. Filmisch. En ik moet zeggen, ik heb afgelopen week wat meer videoclipjes van zitten bekijken. Het zijn echt van die Britpop-arties. Echt twee van die guitige jochies die muziek maken. En dan zang natuurlijk ook van de Arctic Monkeys die hierbij zit. Het is ooit begonnen, omdat uh, een beetje voor de Arctic Monkeys speelde. En daar klikte het wel mee. Miles of zat er ook bij. Ach, hey, dat moet, we moeten een ander projectje nog bij starten. Het is wel, wel, wel, wel grappig. Een beetje dezelfde... Qua smaak, qua muziek enzo. en zo. Uiteindelijk is het dus de Last Shadow Poppets geboren. Goed, het is vandaag 20 april. We zitten even in een stukje geschiedenis. En ook vandaag, wie is de jarig? Ja. Wie is de jarig? We nemen even een kleine greep eruit. Hey, ik heb hier Richard Bijmer. En dan zou je wel denken, wie is dat een hele Ja, wie is dat dan? He? Die wordt vandaag He? 78. Maar hij speelde toen de tijd Tony in de West Side Story. Tony. Ja, That's... nou, dat was toen echt een hele hit, hoor. die no. man die brak echt helemaal door. Ja, Bestijds story. Ja. Oh, jawel, ik zat te denken... Die, maar, die... zong het liedje van Maria. Maria. Oh, ja, die ja, ja, ja. en hij speelde ook naar de hand, toen hij wat ouder werd, ook de, de rol van Peter Vandaan in de Diary of Anne Frank. En uh, hij had ook een belangrijke rol in The Longest Day. Dus, de... uh, ja. Oké. Okay. Nou, hij heeft het ook in die X-Files, dat heeft hij ook nog gedaan. Kijk, ja. Bij, kijk, dan wordt het wel wat hipper natuurlijk, hè. Ja. Dat is dan wel weer wel hyper. Wel leuk. Goed, degene die vandaag ook jarig is, is André van Duin. Jawel. En André van Duin wordt 69 vandaag. En uh, het grappige is, mijn eerste singeltje wat ik ooit kocht op de rolmarkt destijds, toen al. het uh, was ik mij mijn 11 of 12 zoiets. Was Willempie. Hey. Willempie. Ja hoor, die heb ik echt grijs gedraaid. Ik had toen al goede smaak van muziek. En uh, het grappige is, degene die ook jarig is, is vandaag Willem van Hanegem. En ja. Willem van Hanegem wordt vandaag dan weer 72. Dus. Vandaag ook jarig is Rihanna, of uh, eigenlijk de volledige naam, Robin Rihanna Fenty. En ik wist al niet dat zij van uh, Barbados uh, afkomt. Nee, ja. nou, dat weet je wel. Ik dacht dat het gewoon Amerikaan was. Ja, goed, ja, dat bestemt wel vrij snel. Praten ze Engels? Nee. Praten ze Amerika? Nou, Amerika. Laat. Ja, dat is waar. Ze wordt vandaag 28. Eh, degene die ook jarig is van Cindy Crawford. Ze wordt vandaag 50. Cindy Crawford, het fotomodel. Heeft ook voor heel veel bekende merken reclame gemaakt. When one day I fly away of is dit een iets een andere? <laughs> Cindy Crawford. Dat is die andere dat is, dat Crawford. Dat is Red Bull. Nee, dat is Randy, Randy Crawford. Dat Crawford. Ja. klinkt bijna hetzelfde. Ja, het, klinkt bijna hetzelfde. Ja, het klinkt bijna hetzelfde gewoon, ja. Andy en Sandy. En de ja. kleur is ook anders. Ja, dat is zeker. Het is ook waar. wel een beetje anders. Wie ja, ja. vandaag ook jarig is: is Ivana Trump. En zij was dus, is de voormalige echtgenoot van Donald Trump, onze ja. grote vriend. Maar zij was diegene van de don't get have, de get everything. Die is echt malen getrouwd geweest en zo. Don't get have, don't... Wat zeg je nou? Get everything. Als je gaat scheiden. Ze is zo vaak te scheiden. Dus ik denk dat die Donald Trump misschien nog steeds al voor haar betaalt, hoor. Oh, ja, ja, ja. Hij heeft zijn grote bekman Dus We moet hier wel echt heel veel vrouwen heel veel geld Al die vrouwen, ja, joh. Vandaag wordt hij 89 Sidney Portier. Hij is natuurlijk een hele bekende Amerikaanse acteur. Hij komt van Bombayders. Bahamas, Nou Goed. Hij uh, is heel bekend geweest met rollen. <tie> hij is ook een van de eerste zwarte acteurs die een heel belangrijke rol heeft gespeeld. De hoofdrol, want in die tijd werd dat nog niet zo wel gespeeld. De hoofdrol had altijd een beetje een bij, uh, bijrol, de, de, de, de donkere uh, mensen. En, uh, hij heeft ook wat uh, onderscheidingen gekregen. Uh, hij is vandaag dus 89 geworden. Hij heeft geacteerd tot 2001, zie ik hier. Ja. ja. Een hele mooie man. Een hele mooie man, ja. Heel veel voorbeeld geweest voor heel veel donkere acteurs, hoor. Ja. Deze Sidney Poitier. Oké, okay, wie is dan meerjarig? Ik heb ook nog Haaien van de Heide. Misschien, ik weet niet of je hem kent. Hij, hij is van 57, dus hij wordt dit jaar 59. En hij, uh, hij speelde, hij heeft Purper opgericht. Maar daarnaast is hij echt iemand geweest die echt heel veel uh, comedy toneelstukken en alles geschreven heeft. Zoals Baantje en uh, In de Vlaamse Pot. En Kees Co. en zo. Jullie zijn vast wel bekend toch allemaal? Deze en ja. ja, die kennen we wel. Ja, ja en uh, vandaag ook jarig, uh, geboren in 1965, is uh, Ron Eldard. is een uh, Amerikaanse acteur. En die is onder andere bekend van de film Super 8. Ik weet niet of jullie die, kennen, die film kennen. Ja, van nee. mij ken ik hem wel. Ja, dat gaat dan over een, een, uh, een groepje vrienden. Die hebben dan een camera en die gaan dan een filmpje opnemen. En dan komt er een trein langs die ontspoort. En dat blijkt dan een of andere alien te ver Verplaatsen, maar daar <laughs> wordt heel geheimzinnig over gedaan. En dan gaan zij op onderzoek uit. So, so, oh. Het is wel een leuke film. Het is wel grappig. Het klinkt een beetje knullig. Maar het is, ja, is het ja. toch een leuk op beeld gebracht. Vandaag eh, zou ze eigenlijk 87 oud zijn geworden. Maar helaas een Mendel Black... Is niet meer onder ons. Blake, sorry, Annemenda, Blake. Uh, uh, ze komt uit de Leeuwe, uh, Beverly Hills Louis uh, Neil. En uh, ze is geboren in 1929, dus speelde van 1955 tot 1947. En hoofd al in de serie Kun Smoke. En zij is een van de eerste die overleed aan de gevolgen van Aids. Oh. Dat vind ik wel bijzonder als vrouw zijn in de jaren 80. Ja, ja. Want dat was natuurlijk alleen nog maar een herenziekte. Dat als vrouw zijn. Kon je dat niet krijgen, dat was toch voor homo's? Nee, nou, nee, nee. Ze speelde ook in de Stars Born, hè? een van de eerste. Want daarna uh, de hand was het Barbie. Drijfstand, volgens mij, Star Wars Oh ja, goed. zij heeft ja. dus de eerste editie gespeeld. De eerste editie, goed. Ja, dat is toch goed. wel goed? Heel apart. En ik had toch uh, twee Nederlandse acteurs. Ton Kast van 1959, denk ik, wie is dat? Maar die speelde altijd in de Vlaamse pot. Oh ja. Die ene man die een beetje is een grijdige man. Uh, ja. ja, ja, ja. En Tjitsch uh, en gaan. Zij uh, speelt dus uh, in uh, Gooise Vrouwen, die blonde. Die mooie blonde dame. Oh die? Oh ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ah. Oké, okay, nou zijn we heel mooi op de date die er allemaal jarig is. en eh, Wat uh, ook jou? een. Ik heb nog één iemand, ja? uh, een Nederlandse uh, windsurfer, ja? uh, Stefan van den Berg. Oh, ah, die uh, heeft, uh, is het ook nog. Nee, is, hij komt officieel uit Hoorn. Ja, maar hij woont hier in Zandvoort volgens mij. Okay. Dat ja, was ja toch hij is e van, van Van den Berg, uh, dat was ik even snel aan het opzoeken, maar daar kwam ik zo snel niet achter. Uh, hij is van Van der Berg uh, surf, toch? Die winkel? Of niet? Ja, dacht ik, ja. ja. ja we gaan oh, het even die opzoeken. was onder de vrouwtjes: heel populair, dat kan me nog wel herinneren, een aantal jaren geleden. Ja, eh, goed. Zoals per de verjaardag is het weer tijd voor... MUZIEK! muziek! De pre en Stabler. Oh, Zou eraf lopen. Leuk, de pri-piots. Pri-ja, pri-pri-tiots. moeilijk, hè? Zeker als het Engels is, dan wordt het wel zo moeilijk om dat uit te spreken. Ja, twee dyslecten hier in de studio. Altijd leuk. Hoe zal het uh, een, een bek uitkomen? Goed, het is uh, bijna alweer tijd voor de Zandvoorts berichten. Sorry, ik heb een stukje brood in Het is niet echt professioneel. Nee, dat zijn nee, we ook nee, niet. niet, we zijn ook niet professioneel. Nee, nee dat is iedereen helaas. toch zat van alle professionele gedoe? Gewoon weer terug naar de amateurs... Die, uh, ja, die hebben de over, uh, overhand, die hebben de overlevingskans. Ik bedulde maar wat op. Ons. Goed. Ja, ja, het gaat helemaal nergens. Zo. Het gaat ook nergens over. Hè. Goed. Dat Goed. het daar allemaal niet uit. Delf ja, maar. Telf, telf, telf. Ik uh, heb geen idee. Oh, mag oh. jij een verhaal. Ik had verhaal even gelijk he? liggen. Het nee. was ja. een hoogtepunt deze week, uh, dat het Fries opgenomen is in Google Translate. Hé, hey, wat de en o, ik ja, heb je dus ja. nu ook gezegd ook van... nou ja, als je dus zegt... toebak leest op je radio een hele goede morgen... is uh, toebak wennet op je radio een tige goede morning. En you no voor no us Friese harkers. Ik zeg nu ook voor onze Friese luisteraars. Uh, Friese harkers. Dat is maar, leuk, is dat toch? Maar, je moet nog wel een beetje aan je uitspraak werken. Ja, dat is wel inderdaad waar. Maar onze leuk, Friese, hoeveel Friese luisteraars zullen wij? Ja, ik had, had vroeger, had ik namelijk ook met mijn buurmeisje, leuk bij mijn buurmeisje trouwens, die was altijd wel in vooral heel leuk spelen. Had ik ook een soort taal bedacht met z'n tweeën. Dan gingen we lekker met z'n tweeën, gingen we een andere taal spelen, konden andere mensen ons niet te verstaan. Dat krijg je ja. altijd gevoelens mee. krijg je ja. altijd het gevoel mee. Dat ik vind even nog steeds gewoon afsteken. Fries. Afduwen. Ja. Afsteken af. Ja. <laughs> oh, wel een klusje hoor, met leuke Friese vrienden. Ja, nou, dan kun je ze nog steeds zoeken, maar het is een beetje net zoals die Brexit. Ik heb echt ook hele lekkere de, de vieze vriendinnen, heb ik. Daar, daar heb ik meer aan. Lekkere vieze vriendinnen. Maar ja, ja, die zijn van die mooie, lange, blonde meiden, zijn dat, die ja, vieze precies. dames. Nou goed, uh, gisteren zelfs Heilstra van VVD, echt recht in de kamer even vertellen dat we onze normen en waarden moeten uh, bewaken en dat we ons niet moeten laten afleiden door al het geloof en euh, nou ja, goed, dat werd door de Salafisten... want hij sprak de Salafisten ook bijna uit, weet je. De Salafisten lopen langzaam zo een beetje over... naar de extreem islamitische kant. Dat zegt hij, tenminste, dat moeten we geloven. Dat de Salafisten zegt, nee, dat is helemaal niet waar. Nee, dat is maar een klein groepje die het verknaalt. Maar goed, we moeten ons meer, ja, wapenen ertegen. En ik vind ook, er is te veel geloof momenteel. Vroeger was dat, in de jaren, jaren 40, na de oorlog was dat ook heel erg. Toen kreeg je de Humanistisch Verbond. Dat is in de jaren 46 volgens mij opgericht. Zo van: Alles geloven is wel leuk, maar er zijn ook mensen die niet geloven. Die mogen ook wel eens gehoord worden. Ja. Dus daar, daar ben ik ook voor. Ik ben ook zo. Misschien moet ik lid worden van het humanistisch verbond. Want anders is het uh, allemaal overgeleven aan de goden, zeggen ze dan altijd. En, uh, maar nu ja, ik krijg je weer dat ander soort geloof. wat weer heel belangrijk lijkt te zijn. We moeten ruimte geven voor het islamitisch geloof. Ja, hoezo dan? We moeten ook weer ruimte geven aan mensen gewoon die niet geloven. Ja, ik, vind, ja. ik vind dat we gewoon geloven afschaffen. Ja, bij dan? En dan. Dat... En dan uh gewoon, ja, met z'n allen voor een groter doel. Het, uh, niets, is het niets is me. Is me. Ja, ik, word, elke, ik heb het op mijn werk ook, weet je. Die zijn dan wel uh, christelijk. Dan gaan ze bidden tijdens het, tijdens het eten. Dan denk je, hallo, daar wil ik helemaal niet aan blootgesteld worden. Doe dat even in je eigen tijd, joh, gek. Ik deed, dat vind ik echt, dat is opdringen van het geloof. Dan moet ik weer ruimte nee. geven aan hun, nou, omdat zij ze nodig gewoon... moeten nee, bidden. Nee, nee, Dankbaar je moet... zijn, en dat hoef je tegen niemand te zijn. Voor, maar gewoon dat, dat, dat je eten hebt, dat het fijn is dat je eten ja, hebt. Ik doe het is... even in ja, jezelf, dan hoef ik het niet te horen. Nee, dat is. Ja, dan... maar. Ja. Nou ja, goed, vind... zo nee, gaat het verder. Moet je wel, dan moet je... Ik vind wel dat je een stukje ruimte moet geven. Ja, ja, Als ja, je bij hun thuis geeft. bent, moet je aanpassen aan hun. Ja, maar ik kan me dan irriteren. Denk ik hou op. Ik bedoel, ik geloof, ik heel veel mensen leven verwoest. En dan maar moet ik daar jou ja, als, ja, als, als, als je bij mensen thuis komt. Ja? En die, zijn, die lopen altijd naakt. Dan pas je het toch ook gewoon aan. Trek, trek je, je meteen je eruit. uit. Ik bedoel, ah, ja, ja, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ik ben om ook. Ik moest even ja, nadenken. Ja, zijn ook. mensen die, uh, die geven zichzelf. Uh, wat is het? Die geven een lichaam voor hun geloof. Hè? Dat, uh, dat ze hun lichaam opofferen voor het ja? geloof. En was er was like, daar een spreuk. Ik kan hem even niet vinden. Het was zo van, ja, nee, maar ik, uh, ik, uh, ik blijf juist leven. Omdat ik niet geloof. Ja. ja dus geniet ervan. Geef, maar, uh, uh, is, maar die geven hun leven voor het geloof. Ja, dat zijn die uh, bommen, terroristbommers. Oh. Wel, oh, ja, ja, ja. Maar dus, ja. Uh, als je niet gelooft, uh, dan kan je gewoon hier genieten. Ja. Houd, maar, houd daar maar op. He? Zoiets. Nou, ik ben er wel Dat voor. Hij huis misschien wel het extreme uitspraken richting de sal salafisten. Maar ik had wel gezegd: ja, het geloof mag wel een beetje meer op de achtergrond raken, jongens. Kom op. Ruimte voor de niet-gelovigen. En ruimte straks voor de Jolande Keuze. Dat ook. Dan hebben wij eerst nog een, een, een plaatje. Wat vind ik hem leuk? Ik was hem eigenlijk vergeten. Hij is al een tijdje uit de rabbi van My Baby. Daar, daar. meer gitaarscheurend. Maar dit vond ik in de ochtend wel passend. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. is oh alweer al, man, het is al, het is al oh, oh. laat zeg. Nou, goed nieuws. Als je ook nog uh, Curinair Zandvoort wil bezoeken... of je wil er misschien opstaan. Het is namelijk 24, 25, 26 juni. En dat is op het Gasthuisplein. En uh, je kan je aanmelden tot en met 1 maart. Voorbereidingen voor de 8e editie zijn in volle gang. Ondanks uh, heeft de organisatie een brief gestuurd... naar lokale restauranthouders met uitnodiging uh, tot... Kom, aanmelden. En uh, uiteindelijk, als ze te veel komen, dan wordt er geloot. En, uh, dus kijk even op www.curineerzandvoort.nl En dan uh, vind je hier het reglement. En inschrijfformulier. formulier. Heerlijk. Dan, uh, wat krijg je, dan krijg je munten. Hoe heet die munten ook alweer? Oeh, ja, dat weet uh, ik florijnen niet. Florijnen of zoiets was het. Ik had het gisteravond nog met iemand over. En ik kon niet uh, juttertjes of zo. Of ja, ja zoiets. En uiteindelijk, als uh, al die florijnen bitcoins. over zijn. Ja, bitcoins. Dan kan je ze inleveren <laughs> ja. en dan gaat het weer aan een goed doel. Dus het is ja, een heel, heel mooi gegeven. Ja, oké. Okay. Ja, en Zandvoort uh, heeft een uh, toekomstige minister-president in huis. Ja, uh, ja leuk. Ta, ta, uh, Talita du Duin. Ja. Hoe spreek je dat uit? Ja. Oké. Okay. Ja, gewoon Duin. Ja, Duin. Ja, Duin. Ja, oh. Oké. Okay. Uh, deze Zandvoortse uh, VWO-leerling uh, uh, van het uh, Cornet Lyceum is uh, uh, haar vijftiende al heel politiek uh, bewust wat andere, mensen, of andere meisjes van haar leeftijd uh, bezig zijn met stappen en flirten... met vriendjes, verdiept uh, zij zich uh, in uh, de politiek. En ze, is, uh, uh, ze staat heel leuk op de foto met uh, Mark Rutte. Ja. En ze wil heel graag minister-president worden. En dan vraag ik me toch wel een beetje af... Ja, is ze ook een beetje grappig? Want ja, tegenwoordig als minister-president... moet je natuurlijk wel een beetje grappig zijn. Ja, ja, ja, ja. Mark heeft het bewezen vorige week ja. Ja. met ja. het uh, conference-dinner. Ja, het is wel stoer. Op die leeft het al zo gedreven. En dan kijk naar mijn eigen dochter, die is 13, Die is alleen maar bezig met filmpjes. Hoe kan ik nou echt die oogschaduw opbrengen? Ja, en, en hoe en, borstel ik mijn haar nu? En, en, oh, en doe ja. die manier. En hoe schenkt Tim Knol. Ja, een Ja, melk. ja, ja zoiets. Ja. Maar goed, ja. ik vind het heel stoer. En ze is uh, VD-minded ook. ze wel echt voor de VVD gaan. Oh, uh, VVD. Ik vind het ook een VVD. VVD. Dat, is, uh, nee, dat niet hebben niet echt toekomstplannen. VVD staat voor te voorgoed voor dicht. Voorgoed? Ja, ja voorgoed dicht. Leuk. Maar even een stuk, jongens. Evenementen, kalender. Ja, Sands. Ja, en wat britten. is er nu te doen van ja? de, dit weekend? Nou, ik ben gisteravond ben ik dus naar Café XL geweest. Daar was een optreden van een trompetist. Ik moet zeggen, het was onverwacht erg gezellig. Ik wilde eigenlijk ergens anders heen, maar uh, ik stond voor een dichte deur. Dus toen zijn we spontaan daarheen gegaan. Maar vanavond is er live muziek in de Williams Pub in de Haltestraat. Optreden van Nando Corridon en Maurice van Hoek... met Americano Blues en uh, folkmuziek. En morgen is er een groepswandeling, de 10.000-stappenwandeling. Die begint dus uh, vanaf de Vondelaan om 10 uur. En uh, in de protestantse kerk is morgenmiddag... in het kader van de Classic Concerts... heb je van conservatoria, van conservatoria... Art S uit Zwolle en HKU uit Utrecht. Het uh, Hollandse uh, orkest uit Utrecht of zo. Onder leiding van Johan van Linden in de protestantse kerk. En uh, de postraat 1 aan toegang 5 euro. Ciao. Ja. Kijk, daar kan we naar toe. Allemaal leuke dingen omheen te gaan. Ja, oké. Okay. nou Er is een vergadering geweest. En het uh, is toch besloten om de Wim Gertenbach ja, College te gaan renoveren. Het is een oud schoolgebouw. En ze willen het gaan renoveren. Om, ja, ze er al wat, wat, wat geld tegenaan gegooid. Ze zou acht ton zou ze gaan investeren om het gebouw helemaal in uh, Hoogseerde-Staten te restaureren. Terug te brengen. En nu gaan ze er nog eens een keer vijf ton tegenaan. Goed. Iedereen was erover eens. Behalve uh, Michael Demmers. Die had zoiets van... Ja, hallo jongens. Het is weer extra, extra vijf ton die we tegenaan gaan gooien. Terwijl een school is, gaat dat overleven in Zandvoort. Komen er wel genoeg leerlingen? Dat was zijn vraag. Ik vind het een hele goede vraag voor hem. Het is natuurlijk wel leuk om zo'n school weer, weer in uh, uh, een originele staat te brengen. Het kost heel veel geld. Dus uh, ander, nee, Bijna anderhalf miljoen kost het. Waar staat het op de monumentenlijst? Nou ja, dat had hij niet in het bericht. Dat weet ik niet. Maar goed, ja, het is voor hem de vraag van... Maar, is het een eh, goede investering? Hoe, hoe, ja, Hoeveel kinderen... Zoveel kinderen hebben. Dus het nou ja. is Zandvoort een beetje. Maar ja, er komen natuurlijk wel uh, vlucht, uh, statushouders in Zandvoort. Ja, maar die kunnen die dus in ook de oude school? Kinderen. Ja, ja die, die hebben waste. Ja, dat is ja. waar. Ja, het is wel leuk. V want het komen voornamelijk gezinnen met kinderen. Maar, ja. Dus hier wordt de bevolking van Zandvoort wel een beetje. de gemiddelde leeftijd ja, wordt een beetje naar beneden en de bevolking ja. wordt een beetje opgekrikt. Vij, vij, vijf extra kinderen erbij. Dat nee, dat zijn er misschien wel dertig uh, of zo hoor. Dertig. Ja. Ah, ja. Bijna Dat een is toch een klassieker. En dat zijn meestal. Ouders met kinderen en, uh, uh, of moeders met kinderen. Dus uh, okay. ze uh, komen we toch wel wat binnen. Nou, oké. Dan kunnen ze in ieder geval eens een klasje kunnen ze nog in de originele staat, staat, staat brengen. Oh, ja. ja, want ja, dat is geschatten. toch wel leuk voor die, voor die vluchtelingen. Want dat is toch een beetje nostalgie voor ze. Cultuur. Heel Cultuur. belangrijk. Cultuur moet ze opsnappen. En, nou, ja. en nou gaan we het nog even hebben over het milieu. No ja? de gemeenten zijn teleurgesteld in de nieuwe regionale analyse van effecten van de windturbines. Ja? Want eh. Uh, ze hebben het laten weten in een reactie op het verschijnen van die analyse... die opgesteld is in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken. Kamp. En uh, ze zijn ervan uitgegaan, volgens de kustgemeentes... van onjuiste en verouderde aannames... en de Stichting Vrij Horizon laat aanvullend onderzoek uitvoeren... Uh, naar de meerkosten van het plaatsen van al die windturbines op locatie ijmuiden Ver. Het gaat hier dus weer over ijmuiden Ver. En uh, ja, het kost heel veel extra geld. En dat uh, onderzoek ook weer. Maar ze, uh, het volgende energieakkoord zou dus 40% schone energie in 2020 wel binnen bereik komen. Oké, okay. ik vind, ik vind ik, wel ik, wel het wel is nog een... steeds zeer onduidelijk. Ja. Is het nou wel interessant om het bij het ver te plaatsen, al die molens? Uit mij de ver. Of is het toch interessant om gewoon dichterbij te halen en dan levert het meer op. En dan hebben we het ook meer, sneller uit, uh, die investering. Ja. Het is ik, mij ik, nog steeds onduidelijk ik, hoor. Ik moet ja. heel eerlijk zeggen, ik vind die onderzoeken een beetje bij van WC1. Mm, ja, misschien wel. Ja, we het, willen graag het dat ze niet erg, komen. Ja, maar ze gaan heel erg zoeken naar redenen om het niet te doen. En de andere naar redenen om het wel te doen. Waardoor je geen compleet... Het, nee. Naar mijn gevoel is het echt geen onafhankelijk onderzoek. Nee, nee, dat zou wel nodig zijn eigenlijk. Ja, dus bij deze stel ik voor dat wij van de overheid... Uh, nou ja, 30 miljoen... Uh, dat en dan, en dan dat, wij, dat wij gewoon dat onderzoek ja, ja. als onafhankelijke personen gaan doen. Ja, en dan gaan nou ja, we het lekker lang ook doen. Dat wij lang nog 10 miljoen extra erbij nodig hebben. Ja, we lekker baantje. Maar Goed, je hebt een grote, nog een klein dingetje ik, ja? ik vind dat ze die windturbine parken. Dat ze eigenlijk uh, moeten, iets moeten doen dat je daar een beetje... Uh, uh, je hebt uh, Stargate Atlantis, heb je dat ooit gezien? Ja, wij ja, wij ja, niet veel af Ja, dat ze ja. daar gewoon... Uh, uh, straten tussen moeten maken en dat ze daar gewoon een gemeenschap moeten kunnen bouwen. En die kunnen ondertussen onderhouden en die kunnen verslagen leven van die. Uh, Oké, okay, nu sla je helemaal door. Het wordt nu tijd gelijk. in Tot zover nee, ja, ik weet, Maar dan moet je het wel vrij hoog doen, want als we dan een hoog golven zijn, spoelt je huis weg. Oh, Oké, okay, nou, oh. ik ga even een plaatje draaien, dames en heren. Dus hier in de studio gaan ze nog even verder praten. Ja, want Doe maar even, nou, wat, wat gaan we draaien als Jolandekeuze? Ik zeg nummer 11. Nummer 11 van de Jolandekeuze CD. Die hebben we hier in de studio liggen. Daar kan je maar naar. gaan we dan is, uh, ook huizen onder de. Lady C, Pieces of Me? Kan er ook Jezus. huizen onder het water brouwen? Zo? Ja, dat is ook wel een idee. Ja, Misschien. Dan, dat is wel leuk. En dan gooi je het er overheen lopen en zo. Ja, heel grappig allemaal. I'm a woman. Ah, oh, de jolandekeuze deze keer. Uh, ik ken het beentje trouwens niet, of het, uh, deze zanger is. Wie is het? Wie is het, de godsnaam? Zeg die, vertel, uh, hoe dat, kan niet langer wachten. Wat is dit? Het is Lady. Ledisi. Jesus of me. Oké. Okay. Nou, nou, I'm a woman. Nou ja, we hadden het er net al over, inderdaad. Van, uh, ja. Vrouwen zijn over het algemeen in de geschiedenis een beetje weggelakt uh, hier en daar. Ja? Dus, yeah. En uh, wat het As van leuke de Stur, was, was dat wie er vandaag ook jarig was, dat het het was een van vrouw, een Torea. Wie? Een Torera. Het is niet geen door, maar Torea ja okay. een vrouwelijke en die was vandaag jarig en dat okay. vind ik ook stoer dat die op Wikipedia terechtgekomen is dat zij de enige vrouwelijke uh, toreador. Hij is er zelf voor persoonlijk voor gezorgd denk ik ja ja is een vrij heftig bericht ik was zondag was aan het luisteren naar uh... Een uh, Belgisch radiostation. En uh, die vertelde dat uh, Viola Beach is uh, De band is overleden. Die waren in Stockholm. Waar ze aan, uh, van de ene festival naar het andere festival aan het rijden. Met de auto. En toen zijn ze bij een, uh, bij een uh, brug. Zijn ze over de relingen heen gereden. Op een of andere manier. Oh. Die zijn in het kanaal terechtgekomen. Ze hebben een uur lang in het koude water gelegen. Toen zijn ze alle vier overleden. Dat is vrij oh. heftig. Dat was straks even een plaatje als ze draaien. Andere, uh, dus uh, Viola Beach komen uit uh, Carrington. Uh, uh, uh, Jersey in, uh, in, uh, in Engeland. Dus heftig in één keer. Deze bent compleet van de kaart geveegd. Goed, leukere berichten zijn. Nou, wat ik nog wel even interessant vond was uh, het hele discussie rondom de iPhone en de FBI. Oh ja, die, ik weet niet of die die je het moet, gevolgd uh, hebben voor de mensen die het niet gevolgd hebben. Uh, er is een iPhone waar bepaalde data op staat over, uh, ik, ik weet eigenlijk niet eens waarover, nee, ik geloof over iets van fraude of zo. Yeah. En... Uh, de FBI komt niet in die iPhone. Die krijgen die code niet gekraakt. Nee. En het nadeel van een iPhone is... Als je, tenminste voor de FBI het nadeel. Uh, als je te vaak de verkeerde code in doet... heeft de iPhone een beveiliging. Uh, zodat je dus gewoon... de hele data, alles in één keer... Wop, is van je telefoon af. Zodat mensen niet bij je data kunnen. Maar de data is nog wel ergens te vinden dan? Nee, is gewoon verwijderd weg. klaar. Oké. Okay. En dus daardoor komt de FBI niet in die telefoon. Nee? Um, en nu hebben ze dus Apple gevraagd om die telefoon te kraken. Maar Apple zegt, ja, sorry, maar wij hebben ook geen achterdeurtje. En nu wil de FBI dat ze dus een achterdeur in die telefoon... zodat niemand erin komt, behalve zeg maar, de geheime diensten... dat die dus oh, altijd in hun okay. telefoon komen. Yeah. Alleen of, uh, Apple zegt van, ja, maar als we dat doen... dan kan uiteindelijk iedereen daarin. Yeah. Want ik bedoel, vorige week hadden we nog een bericht over een 14-jarige jongen... die was opgepakt omdat hij een systeem van de FBI had ja. gekraakt. Yeah. Dus wat yeah. dat betreft... Dus, uh, Waar is de grens, hè? Heel lastig. Dus uh, Apple weigert uh, mee te werken. Ja, en de FBI zit met die telefoon en komt er niet in. En ik vind het stiekem toch wel grappig. Nog even, dus ja, laat het eerst klinken... alsof alle informatie van die telefoon is verdwenen. Dus nee, dat is, hij, dat is hij nog niet. Alleen, kijk, normaal zou de, zou je, als, zou de FBI er gewoon een, een, een apparaatje op zetten... en die probeert al die codes. Ja. En dan op een gegeven moment is hij unlocked. Ja. Alleen dat kunnen ze nu niet doen, want als ze dat doen... dan is het, vup, en dan is al de data weg. Maar goed, ze, hebben nu, ze zijn naar de rechter geweest, geloof ik, had ik begrepen. Ja. Ze moeten het nu vrijgeven. Alleen uh, Apple heeft zoiets van: we gaan een hoog beroep aantekenen. Ja, we willen tot. het niet zomaar vrijgeven. Want we hebben te maken met privacy van heel veel mensen. Ik begrijp dat niet, want het gaat alleen om die ene telefoon. Ja, maar ze, de FBI wil gewoon dat ze in elk telefoon altijd kunnen komen, dat, en dus okay. niet dat ze zomaar in elke telefoon. Zo meteen nu hop, in je telefoon zitten. Maar dat op het moment dat ze je telefoon hebben... dat ze er altijd in komen. Alleen, het is voor onze veiligheid. Als je niks fout doet, heb je niks te vrezen. Ja, nee, maar het ja, maar het probleem is... en daar geef ik Apple op zich ook wel gelijk in... op het moment dat zij een, een lek in, dat, in die beveiliging zetten... zodat de FBI erin kan... Ja? kan... Een beetje handig computerjongen kan er, kan okay. er ook in. Anonymous en alles kunnen gewoon op, zo in al die telefoons. Ja. Nou, ik wil, en, dan, en zij gaan dan zo bewijzen: van, oh ja, maar dat is helemaal niet veilig. En die zetten zo alle data van 100 uh, iPhones op, Het op, zelf op wel wacht, Dat ze dus, gewoon verantwoordelijk zijn voor data van mensen die dat zelf hebben uh, verzameld. Dus wel, dat Google daar en Apple verantwoordelijk voor zijn, dat gaat best wel ver eigenlijk. Ja, maar ja. ja. ja. Nou goed, het uh, was over een stukje techniek. Uh, nee, bent u er nog? Bent Hello? u er nog? Hello? De is afgehaakt, dan drijven we nu even snel een plaatje. Luister even naar de tekst, die is ook wel heel pakkend. Het wel grappig gaat over Coming Home. We hebben het over de band Viola Beats, die afgelopen zondag zijn overleden. Zaterdag, sorry. I lay me down forever In the smoky afternoon Cause these questions march And I can see no answers coming soon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 So just lay back and wait for it to come Cause paradise is somewhere where you and I belong The skies blazed with colors bursting The tears collect and tumble down our cheeks With such perfection we are taken by the throat. It has us on our knees Getting gets easy where the milk and honey run And our sins grow sharp off the fruit of an island sun So just lay back and wait for a to come Tasted the world, all its flavors I've tried some rice, snatched a moonlight saber I've had sweet success and sweet failure But I'm telling you, I'm telling you Nothing quite tastes like Paradise Maakt nog niet echt heel erg lang muziek. De band Viola Beach. Vorige week zaterdag in Stockholm. Reden eh, over de ja, reed over een brug, vangrail. En toen te water. We hebben we daar een uur in het water gelegen. En dus zijn ze allemaal verdronken. En de plaat heet Swims and Waterslides. Het is ongelooflijk. Ja, ja. Ze hebben ook nog iets met beach. Ze hebben wel iets met water. Ja, Dat het is wel iets met water duidelijk. En dan ben ik nog verdronken. En, en zingen ze in de plaat Coming Home. Ja, helaas. Dit is echt dramatisch gewoon. Goed, dat gebeurt in Stockholm. Het is uh, tien minuten voor tien, straks na tien uur. Goedemorgen, Zandvoort Lijf uit El Hoogland. Ga die kant op, wandelwagen met baby rijdt water in. Kom ja, in ja, we hebben het de net over, de, de, over deze groep. Okay, en ik no. zeg nou net, van, ja, dat is gistermiddag gebeurd in Amsterdam. Dat okay. een wandelwagen met daarin een drie maanden oude baby... is gewoon, boom, zo in de buiksloten weg daar, daar, daar in het water gereden. En? En? En? Ja, de moeder doopt de baby direct achterna. Hij ja? heeft nu een nekhernia. de hand, Nee hoor. <laughs> Maar uh, nee, gelukkig niet. Een op een fiets. <coughs> ja, ook een automobilist die het voorval had gezien. Ja? En de baby raakte even onder water, maar kon meteen worden gered. De hulpverleners hebben uh, vingerredders en verdrenkeling op. En alle drie zijn voor controle toch even naar het ziekenhuis gebracht. Nou, dat hebben ze toch ook niet gedaan met die nieuwjaarsduiken bij ons. Maar ja, het is even schrikken. Ja, dat lijkt me ook wel. <coughs> ze liet de wagen. de wagen even los. Ja. Om, uh, Zit die wel goed in zijn gordel? Ja, ja, goed. Ze wilde een kind iets geven en toen liet ze hem los. En deze gelijk met, gelijk met baby naar het water. En hij schrik je echt. Het, uh, ik wil wel even de politie nakijken of ze niet <coughs> aan het telefoneren was. Ja, telefoneren, nee, wat? ze gaf aan een ander ja, kind, is... gaf ze iets en toen liet ze de wagen. Los. En tegelijkertijd was ze met de headset aan het ik? Ik? ik Wacht even, ik? ik moet even wat, ja wacht, ja, wacht ja, jij, moet jij nog wat drinken? Ja, ja ik, blijf, blijf je hangen. Zo is het gaat ja, zaken. Je, zaken, Mag moeders. je niet telefoneren? Ach, ja, je bent aan het rijden. Ja, je bent aan het rijden. Met een kinderwagen, ja. oh, die, Als je de moeders af en toe ook ziet met zo'n telefoon... Die echt die doen alles tegelijk. Ook kinderen, telefoneren en uh, eten uitdelen. Nou, het is, oh, zo. blijf even staan. Ik maak even een snapshot van je. Ja, ja, ook ja, nog. Ja, ja. Hier, en ook even... of hoeveel likes. Ja, ja. Effe fototekken. Dat is ja. zo ja. makkelijk. Ja. Als je dan een foto van... Ah, met mijn kind en leuk. En kijk hoeveel likes ik heb. Ja. Dat zegt zo, ik wil meer aandacht op Facebook. Maar ja, sorry. Ja. Dat was even een frustratie. Ik had het gelukkig nog niet in die tijd. Maar ik heb een uh, ernstig berichtje... van ja? uh, drank maakt meer kapot dan je lief is. Want uh, het was in, uh, in Brazilië... Waar de die waren cafeegangers... daar liep dus iemand, een kapuzijnapje... die liep daar een beetje rond. En hoe die er kwam, dat weet ik allemaal niet. Maar ze vond het wel leuk in eerste instantie... op dat beestje glaas met uh, rum van uh, gasten leeg oh Maar toen werd het dier werd het gewoon hartstikke dronken. Ja. En toen greep je een mes en die ging achter de gasten aan. Dus uh, paniek al op. Ja. En het was ook niet zomaar een mes... want het had een levensgevaarlijk lem van 30 centimeter. Ik heb, ik heb gezien dit filmpje, ja. ja het werkelijke was dat de, dus gewoon de vrouwelijke bezoekers negeerden... en alleen achter de mannen aanging. Oh. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft het dier gevangen. Hij heeft het buiten dorp Parijba weer vrijgelaten. Maar het dier keerde nog altijd, hartstikke dronken, gewoon weer terug. En begon op straat voorbijgangers lastig te vallen. Yes. Nou, Dit nee, brandweer... een mens ook, hè? een ja, ja, het gaat maar door. Gewoon eenzame opsluiting. De ja. brandweer heeft hem voor de tweede keer gevangen. Heeft het dier nu aan het natuurinstituut overhandigd. En die gaat onderzoeken of het dier voortaan beter in gevangenschap kan leven. Hij moet gewoon ontnuchteren. Hij moet naar de rehab. Het is wel mooi. Ja, Vooral van, van de mens. EE erachteraan sturen. De anonieme Alcoholist. Ja, hij moet naar de rehab. Gewoon heel duidelijk. Echt, de oh. rehab. Ja, god. Grap, grappig. grappig. Ah, even nieuwste hier in ja. de radio. Of hier, hier, hier op de radio. Goed. Zou je um, ook een kater hebben straks? Ja, wat een vraag. Salfat. Paradise. I'll Paradise.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 Take it by the throats, it has us on our knees Jozef Salvat, Salvat, en dat is een nieuwe zin die heet uh, Paradise. Tuurlijk, daar enigen we allemaal in het paradijs. Hou eens even op, zeg ik gewoon. Als we hier doodgaan, is het gewoon afgelopen. Leef nu in het hier en nu. Vijf minuten voor tien. Zover meneer Wilco. En uh, nou, <lacht> de dingen die ons bezighouden afgelopen week... is natuurlijk wel Volkert van de Graaf. Iedereen heeft er wel een mening over. En uh, iedereen zegt van... ja, hij moet langer vast worden gehouden. Hij moet ook ja. psychiatrische hulp krijgen. Hij moet eigenlijk gewoon opgesloten worden levenslang. Hij heeft een ja. politieke moord gepleegd. Uh, ja, ik, ja. Vind dat, ik vind dat dus absoluut niet. Nee. Want uiteindelijk wat hij gedaan heeft... Staat, zeg maar, er staat gewoon, er, er is regelgeving op, er is wetgeving op. En als je het gewoon even helemaal los ziet van die, van die politieke moord. is het gewoon een enkelzijdige moord. Ja. En het is geen serie Het is niet, weet je. uiteindelijk hebben we gewoon een rechtssysteem. en hij valt daar ook onder. Ja. En omdat het toevallig een bekende is. en oké, okay, zijn achterliggende gedachte is. natuurlijk, hij heeft hem wel vanwege zijn uitspraak en zo vermoord. maar het, er is gewoon geen geldige. Nee. reden om hem langer vast te houden. Daar dus... zou je de wet voor moeten aanpassen dat je als je politieke moord pleegt dat je, dat je langer krijgt dan. Dat je dan ja, wel heel hele zou uit moet zetten. waarom is het erger om een politiek iemand neer te steken dan... Ja, omdat die belangrijker zijn? Ja, nee. Daar, daar dat... voel je dan een beetje dat ja, die zijn belangrijker. Als die vermoord worden, ja, dat gaat er natuurlijk ook een beetje op. Want uh, als je, uh, uh, noem je dat, uh, politie aanvalt... of als je onbelandsbestanden aanvalt... daar moet je ook harder tegen optreden. Dus die krijgen misschien ook wel meer straf. Dus dan zou je mensen in de politiek misschien... als je die vermoord of lastig was, moet je ook meer straf geven. Nou, ik ja, uh... die kant lijkt het wel een beetje op te gaan. Ja, Want ja. iedereen en is wel moment Op een gegeven moment is het niet meer erg... als je gewoon iemand doodmaakt. Dan en... nou, word je eerst getest... was dat echt een heel belangrijk iemand? Of jouw voor kinderen had hij Geen. Oh, nou... Nou, ja, wat, wat was zijn functie? Had je vriend dit? Ook niet. Nou, wat, wat was zijn functie? Ja. hij ah, was nog student. Oh, die kunnen we missen. Ja, hij heeft verder helemaal, geen gemis in de maatschappij. Dus ja, ja, het, kost, het kost alleen maar geld als je vastzit. zit. Dus. Ja, laat hem we maar weer de straat op gaan. En, uh, Vaak strafje, strafje kom je er Nou, uit. Ja, Gewoon chemisch uh, behandelen. Jij met je chemisch behandelen altijd weer? En dan? Ja, dan, dan gaat hij nog steeds. Het seksuele, uh, dat had Ja, maar dat gaat over seksuele. Daar was hij niet van, toepassing. Dat is niet van toepassing. Nee, maar ook chemisch behandelen dat je gewoon als een zombie bent. Oké. Oké. Okay. Ja, nee, nee, dan krijgen we straks een soort zombie-uitbraak. Nee, lekker. Ja, jij bent nogal fan van Walking the Dead. Ja, nee, dat heb je helemaal niet. Nee, vijf, ja, rare dat is oh. hoor. Oké. Okay. Dat ja. moet je niet hebben. Nou ah. goed, tot zover Toebak leeft. En ik wil zeggen, volgende week zijn er weer. Tot volgende week. We Drijven we nog één plaatje, dames en heren. En, straks... en maakt wat van de 29e februari straks. Oh, dit is volgende week pas. 29e. Wat is er mij dan? Wat is er dan? Voor één keer in de vijf jaar. Oh ja, natuurlijk. Schrikkeljaar. Ja. wat oh, leuk. Oh, oh, oh, oh, oh. Signable, say and pretend <laughs> Hoi, later